9 uur. Sophie Verhoeven met het nos -journaal. De politie in België heeft vorig jaar het onderzoek naar de broers Abdeslam stopgezet. Omdat ze te weinig mensen hadden. Dat blijkt uit een rapport van een parlementscommissie dat vandaag uitkomt. De Waalse krant Le Soir heeft het rapport ingezien. De commissie onderzocht wat er bij de politie bekend was over de terroristen die vorig jaar aanslagen pleegden in Parijs. De politie in Brussel had de broers Abdeslam begin vorig jaar al in beeld en had de opdracht gekregen hun telefoons te tappen en hun e-mails in de gaten te houden. Maar er was niet genoeg capaciteit om dit te doen. Het Openbaar Ministerie en de politie in Noord-Brabant pakken steeds vaker drugscriminelen aan... zonder dat er een rechter bij komt. Bij die zogeheten zo snel mogelijk aanpak wordt bijvoorbeeld de winst van criminelen afgepakt... of wordt afgesproken dat de hennepteler de schade betaalt die de energieleverancier heeft opgelopen. Volgens het OM en de politie is geld en waardevolle spullen afpakken... veel beter dan een lang strafproces en een gevangenisstraf. Bovendien werkt celstraf vaak statusverhogend onder criminelen. De Marichesse gaat bij grenscontroles regelmatig haar boekje te buiten. Dat schrijft Trouw op basis van een onderzoek van de Universiteit Leiden. De Marichesse moet illegale migratie tegengaan, maar controleert bijvoorbeeld ook op drugs... Uit het onderzoek blijkt verder dat de marechaussee... regelmatig mensen controleert op basis van hun huidskleur. Ex-PVV'er Michael Hemels gaat vervolgd worden, meldt het OM. Hemels was fractievoorzitter van de PVV in de Provinciale Staten van Limburg... en woordvoerder van Geert Wilders. Tussen 2012 en begin dit jaar stal hij 176.000 euro uit de partijkas. Uit een accountantsonderzoek blijkt dat hij het geld gebruikte... voor kaartjes voor Madonna... Een overnachting in een luxe hotel in Berlijn en het betalen van verkeersboetes. Zelfs zei Hemels dat hij er zijn drank- en drugsverslaving mee financierde. Het weer nog regelmatig bui met kans op onweer en hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt hooguit uit 8 graden en er staat een stevige wind. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 13 kilometer, zo'n 20 minuten vertraging. Op de A6 richting Muiden bij knooppunt Muidenberg, 11 kilometer. Daar is de vertraging een kwartier. Bijna een half uur extra reistijd op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen knooppunt Vels en Amstelveen, 11 kilometer... Na een ongeluk op de ring van Amsterdam, de A10. Tussen knooppunt Koenplein en knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. En op de A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond, 6 kilometer. En ook daar is de vertraging ruim 15 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Blurry face and I care what you think Wish we could turn back time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 play to play, for 10, money. We used to play for 10, wake up, you need the money. Gewoon omdat het een lekker plaatje is. Hoor je deze singel van 21 Pilots en Stressed Out. CFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. CFM, Text TV, op kanaal 45. Kijk je digitaal via SIGO, ga dan naar kanaal 40. UN <muches> NO <muches> Mino por la capa me siente enamorado Me siente enamorado Me siente enamorado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 meiden, het, eh, die hebben het helemaal hun gezien. Ja. Yeah. Girls Just wanna Have van de single van Cindy Lauper. Nou, een ingelaste uh, weerberichtje. Weerbericht. En dan gaan we kijken naar het weer van uh, aanstaande woensdag. Koningsdag in uh, Zwolle. In Zwolle, ja. Want ook de, daar zijn de weersverwachtingen uh, wat wisselvallig. Uh, en dat baart de organisatie zorgen. Zwolle hoopt dat het weer woensdag geen spelbreker wordt bij de viering van Koningsdag.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 be a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 Oh Carolina de Hele tijd niks van gehoord En één keer was hij er weer Met zijn Need Your Love Je hoorde hem zojuist op zondagmiddag bij CFM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 Maar in ieder geval een spetterend optreden... van niemand minder dan Ruud janssen bent Was al bekend in Beverwijk... maar heeft nu inmiddels ook zijn sporen verdiend in het Zandvoortse. Niet alleen met zijn band, maar ook met zijn radioprogramma. Ik was zeggen, cfm bent. In ieder geval, succesverzekerd dinsdagavond. Want Janssens muzikale hoogstandjes zijn in de hele regio bekend... en trekken altijd een groot publiek.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 Natuurlijk zijn er ook kinderspelen en dan hebben we het over de jeugd van 2 tot met 15 jaar. Vanaf 12 uur tot 4 uur Gasthuisplein Swalueestraat. Inschrijven kan vanaf half 12 op die dag op het Raadhuisplein. En natuurlijk muziek bij de horeca vanaf 3 uur. In het centrum onder andere bij het Wapen van Zandvoort, Lal en Hardy en Café Koper. Nou daar gaan we dan. Koningsdag in de Haltestraat. Op Koningsdag gaat het podium bij Lal en Hardy het feest om 1 uur vrolijk verder met de feest...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 De namen zijn nog geheim en DJ Molina zal de verbindende factor zijn. Ik heb in de wandelgangen, ik trouwens, Ik ook, gehoord. ik ook, ik ook. Maar daar, we moeten inderdaad even in de wandelgangen houden... dat onze Zandvoorsche zangeres Luna ook acte de présence gaat geven. Maar dat maakt u allemaal mee op Koningsdag in de Haltestraat.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 Wake up in the morning and see you eyes, Rosanna, Rosanna, never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna.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 Doe je dit soort workshops vaker voor uh, mensen die dan niet met een dier kunnen komen? Want ik ben toch wel bekend als iemand die dan uh, training geeft aan, aan dieren. Maar nu is het aan mensen. Nou, ik, kijk, ik geef heel veel voordrachten, heel veel lezingen. En dan nemen mensen soms al in de zaal, dan zitten er zitten 200, 300 mensen. Dan zitten er vier hondjes en dan pak ik een hondje uit en nou, doe ik er wel eens iets voor.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 Ja, dat gaat niet. Je kan theoretisch van alles vertellen. Je moet zo zwemmen, je moet zo je benen sluiten, maar dat gaat natuurlijk niet. Je moet het in de praktijk met je doen. En dan heb je dan een redelijke kans dat je succes hebt met je hond. Even als afsluiting, Samanthain gaat uh, de, de, de laatste workshop uh, beginnen. Als ze je volgend jaar weer vragen, of misschien over een paar jaar. Dan kom je weer. Als ik nog leef. Het is, uh, tegenwoordig zet ik een handtekening en dan zet ik erbij: goed bewaren, want als ik dood ben, is hij veel waard. Dus ik bedoel, maar het is maar nog een. Questie van tijd, hè? Ja, ik uh, wil je hartelijk bedanken voor dit, uh, dit korte interview en uh, straks weer even terug naar de studio. Dankjewel. je wel. Liefst, je niet. Dank uh, en uh, dankjewel Martin. Ja, leuk dat je altijd uh, naar CV <laughs> luistert trouwens, Koor. Uh, ja. Ja. Helemaal goed, goed om te horen. Die, die, uh, die zitten daar nou in de zaal en uh, er zullen er nog meer mensen uh, komen, maar. Uh,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 Zandvoort 1 tegen Arsenal. Nog 12 minuten te gaan in uh, uur 2 van Zandvoort op zondag. En daarin hebben we nog uh, wat lekkere platen voor je, Roos. Dus gewoon blijf luisteren naar de Zandvoortse radio. Nu een klassieker uit de jaren 80. De Breakfast Club is hier en Ride on Track... Je hoort het wel, Albert-Jan, zon we rijden ditmaal door 12 wies. Bijna 7 ja. minuten lang. Ongelooflijk. Jo, de breakfast club en ride right on track.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 En wij gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. En dan dus zijn we er nog een uur lang. Hoog en droog zitten we lekker hier in de studio van Sierwem aan de tolweg Tina, de laatste is deze van de Nets.